Yeah. <laughs> Laat me niet lachen. Wij gaan weg. Meteen. Onmiddellijk. Weg. Straks vermoordt hij ons allemaal hier. Kijk, zoals het doet. Het gaat niet door. We zijn weg. Meteen. Ja, meteen was voor alle partijen het beste. Zeg maar. Nou, je, je ziet er uh, naar de omstandigheden uh, eigenlijk verrekt er goed uit. Ja. En wat doe je heel de hele dag? Dat doe ik op een dag. Ik, uh, ik zit veel in kerken. Daar is het rustig en koel. Cool. Daar kan ik nadenken. Oh, Godzijdank. Ja, dat is een pak van Maart. Pardon? Nou, je hoort toch wel dat mensen in hun diepste dal van hun leven Jezus of zo ontmoeten en dan uh, weer helemaal uh... Jezus. Weet je? Van Jezus moet je het niet hebben op deze wereld. Die zoon van God die stelt in alle opzichten een zwaar teleur. De zoon van God is een verrader. Zo'n type kan ik met de beste wil van de wereld niet lief hebben, hoor. Jezus, die kan ik alleen nog maar haten. Haten, ja. Net als die Fujimori, die Marlena heeft vermoord. En die schijnheilige doofpotambassadeur. En die zogenaamde koningin. Een hele zootje ongeregeld in Den Haag. En de maatschappij. De mooie, geciviliseerde maatschappij die op een zomeravond mijn vader heeft vermoord. Jean. Rot Nee, twee dingen. Je moet je moeder schrijven, bellen, weet ik veel. Daar heeft het oude mens recht op. En je moet een advocaat nemen. Een advocaat? Ja, niet om te vechten. Nee, gewoon om de kwestie naar behoren af te wikkelen. Ik ben een hele goeie. Mijn, uh, mijn broer die heeft hij ook heel succesvol met een akkefietje geholpen. Maar het is toch allemaal een fluitje van een cent, zeg maar. Ja, daar moet je niet te licht over denken. De kinderen bijvoorbeeld. Wat is er met de kinderen? Niks. Nee, helemaal niks. Maar die wil je in de toekomst toch blijven zien, hè, oude jongen? Ja, die lieve meiden haat je toch niet? Ze missen je heel erg en vergeet niet, Jan, je blijft hun vader, hè? Hier is het nummer van die advocaat. Hij zit in Haarlem. Wil je nog een milkshake? Lieve mama. U zult inmiddels wel gehoord hebben wat hier is voorgevallen. Ik heb besloten geen advocaat te nemen. Omdat de doden geen advocaat nodig hebben. Ik zou het fijn vinden als Isabel spoedig op vioolles zou gaan. Maar dat ligt niet in mijn macht. Ik heb altijd veel van de meisjes gehouden. Net zoals van u, mama. Ik hoop dat de verpleegsters lief voor u zijn en dat ze u goed verzorgen. U kunt mijn post ter restante schrijven. Ik ga iedere dag naar het postkantoor om te kijken of er post voor me is. Weet u nog dat u mij een keer meenam... Naar Madurodam, met vader. En dat we daarna in Scheveningen een milkshake hebben gedronken. Ik drink de laatste tijd weer veel milkshakes. Jean? Ja. Ja? Jean, jij hier? Ja. Maar... Kennen wij uh... Malena? Zingen. Pisco. Natuurlijk. Malena? Zingen. Pisco. Wacht. Wacht. Ga nog niet weg. Blijf. Je kunt hem nu achterna gaan, Jean. Misschien zal hij iets vragen. Kun je iets doen om Malena te wreken? Voor jouw tjonkitoe. Wacht. Wacht op mij. Wacht. Tien. Alles is een schreeuw om liefde. Negen. O, Malena. De baby. Onze baby. Acht. Even voelen. Gordel zit goed. Zeven. Isabel en Frederik. Zes. De kus van de kameraden. De kus van Malena. Vijf. Vier. Zo ziet de dood eruit die te laat komt. 3. Drie. Diplomaat in vrije tijdskleding. Twee. Ik kan me niet herinneren ooit in leven te zijn geweest. Eén. Dit is voor mijn chunky toei. Nul.